In New York is met een ceremonie het 125 jaar bestaan van het vrijheidsbeeld gevierd. Aan de voet van het beeld werden 125 buitenlanders genaturaliseerd. En verder werden de volksliederen van de Verenigde Staten en Frankrijk gespeeld. Het beeld werd destijds door de Fransen aan Amerika geschonken vanwege 100 jaar onafhankelijkheid.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 En dan het weer, bewolkt, eerst nog kans op mist, later breekt de zon door... en dan wordt het maximaal 16 graden. Morgen bewolkt en kans op regen. Dit was het NOS Journaal. Let op, het Nederlandse bedrijfsleven verwacht grote arbeidstekorten. Meer weten? Kijk op wiekomthetwerkdoen.nl. Auto Workforce, want half Nederland gaat met pensioen. Maar wie komt het werk doen?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 Dit is Radio 1. Max. Nachtvluchten. Nora Romanesco. Goedemorgen en welkom bij het laatste uur van onze uitzending deze week... met de welluidende titel Vitale Vrouwenmaand...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 in waarnemende situatie. Voorzitter van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie... Annie Schmitz-Broekhoff. Op de zonovergoten donderdag 27 augustus 1936... kwam in onze hoofdstad het kleine Broekhofje ter wereld. Deze sportieve dame gooide hoge ogen bij het discuswerpen en speerwerpen. Zij motiveerde leerlingen als docent lichamelijke opvoeding. Als trainer inspireerde zij hardloopsters om het beste uit zichzelf te halen. En als tot op heden enige vrouwelijke waarnemend voorzitter... van de Koninklijke Nederlandse Atletiek Unie zette zij zich... op. Op bevlogen wijze in voor de sport. En om de positie van vrouwen daarbinnen te versterken. Het Nachtvluchtenteam gaat met deze vitale vrouw voor goud. Welkom Annie Schmids Broekhoff. Dankjewel. Goedemorgen. Het eerste wat ik zo bijzonder en opmerkelijk vind, dat is Schmids. En dan Broekhof, met dubbel F. En toen las ik ook nog Anthony Spatierhof. Ja. Ik vind het een grappige combinatie van wat nou, oostelijk laatst, klinkende Dat laatste is namen. een toevallige bijkomstigheid. Maar eh, inderdaad komen de voorouders van Broekhof die komen uit Duitsland. Maar daar weet ik verder heel weinig van. En wat de naam Schmieds betreft, in Nederland moet ik dat eens spellen. In Duitsland niet. En de ouders van mijn man, of de vader van mijn man, die was dus Rijnschipper... Schmitz en tijdens de vaste tijd bijvoorbeeld, de schmidt juist kullen, dat is zo'n uh, zo zo zo uh, moppertappende figuur. En um, vandaar dus uh, dat ik dus de naam Schmid heb. Ik heb ook ergens gelezen dat Joop Schmitz dus jouw echtgenoot, inmiddels overleden. Dat, dat hij zelf er ook nog wel een handje van had om links en rechts uh, mooie moppen oh, hij kon dat ten te brengen. Hij kon dat verschrikkelijk goed. Hij stond er bekend om. Hij schudde ze uit zijn mouw. En, uh, op een familiefeest een aantal jaren geleden. Nou, ze zingen aan, aan zijn lippen. En dat, dat was ontzettend leuk om uh, mee te maken. En wat dat betreft uh, als, als, als man, als, als gangmaker, als, als vader van mijn dochter en als geliefde mis ik hem uh, ontzettend. Hij is in 2008 overleden. Ja. Dat, dat is inderdaad een, een levensmaatje. Ik kan me daar helemaal niets bij voorstellen... wat het moet betekenen om zo iemand weg te moeten brengen. Ja, nou, het was wel zo dat het een, een hele geschiedenis heeft. Hè? Een geschiedenis van, van hard falen. En dan weet je op een gegeven moment dat je dan elkaar gedag moet zeggen. Dus ik was daar mentaal wel op voorbereid. Maar het is toch iets wat, je, wat zeer aangrijpend is. Want kun je je en, ja. daar ook echt op voorbereiden? Ja. ja? Ik, ik vind van wel dat je je, kunt je mentaal erop voorbereiden... dat je dus verder alleen moet. Maar het gemis is er nog steeds natuurlijk. Ja, want in de praktijk blijken er dan in emotioneel opzicht... waarschijnlijk wel weer hele andere dingen te gaan spelen... dan waar je in die voorbereiding rekening mee gehouden hebt. Ja, ja. ja goed. Het is, uh, je bent alleen. Ja, je gaat alleen naar bed, je staat alleen op. En alles wat je meemaakt, moet je dus... Bijna alleen verwerken. Ik heb dus heel veel steun van, eh, van mijn dochter. Schat van een meid die dus eh, ook haar vader natuurlijk vreselijk mist. Maar haar moeder tot een enorme steun is. Ik heb een ontzettende lieve zus die eh, heel, heel nabij is. Dus wat dat betreft genoeg steun om je heen. Hè, maar het samen beleven van dingen, dat, dat eh, is toch iets wat je... Ja, hè, op vakantie gaan met elkaar, dat, dat, dat is echt iets wat je, wat je echt mist. Als je thuis komt, je verhalen kun je, dus, uh, kun je dus kwijt aan degene die je ophalen. Maar daarna kun je die verhalen niet kwijt. En, uh, ja, het is nu uh, 3,5 jaar geleden, ik mis hem nog steeds. En hoe heeft jou dat zelf veranderd? Kun je dat aangeven? Nou, ja, je moet op een heleboel dingen moet je, moet je zelf af. Hè? Uh, allerlei dingen dus in, in het leven, financieel... Uh, als je ergens naartoe moet, je moet alles zelf uitzoeken. Het heeft mij niet veel veranderd, want dat, uh, dat deed ik toch al. Hè? Zeker binnen de atletiek, als je ergens naartoe moest. Ik wist overal veel beter de weg. En als ook een keer meeging, dan, dan... Ik wist de weg. En, en, en hij bemoeide zich er verder niet mee. Maar hij was wel altijd dus de, de stand-by. Maar goed, dat is leven. En als pittige dame kom je natuurlijk best een end in je eentje. Maar het voelt een stuk eenzamer dan het ja, was. Ja, zeker. Zeker, ik... Uh... Nogmaals, ik, ik, ik, ben niet, ik ben niet eenzaam en alleen, zoals uh, die uitdrukking is. Maar je bent wel uh, eenzaam in je, in je zijn in je, je gedachten. Maar verder heb ik genoeg mensen om me heen dus, die mij het leven dus uh, beslist aangenaam maken. Je zegt dat je heel veel steun hebt uh, onder meer aan je dochter, Birgit heet. Ja. Een ander opmerkelijk verhaal is eigenlijk dat Birgit volgens mij geboren werd op de dag dat jouw vader overleed. Ja, mijn vader eh, overleed twee dagen later nadat Birgit geboren was. En dat zijn van die, van die momenten, hè, de meest droevige momenten uit je leven die je echt niet vergeet. Maar het is ook, dat, ook natuurlijk heel wrang aan de ene kant en aan de andere kant heel erg ja, deslevend. Ja, dat zijn, dat, dat zijn dingen die, die vergeet je nooit. Hè, dat ik, ik lag daar in die uh, kraamkliniek. Uh, op een kamer met nog iemand anders. En uh, er was ook een kind geboren uiteraard. En daar waren bloemen, er waren fotografen. En, en bij mij was dat niet, want ik wilde dat niet, A. En, en uh, bovendien, je hoofd staat er dan helemaal niet naar. Mijn vader heeft nog wel geweten dat zijn eerste kleinkind geboren werd. En, en twee dagen later, hij was opgegeven, uh, is die overleden. En dat soort dingen, dat, hè, na de begrafenis van mijn vader... gingen we naar een andere kerk om het kind te laten dopen. He, zoiets. En dat zijn dingen die vergeet je van je leven niet. Heel bijzonder. Ja. Ik had heeft ja? heeft um, je, je vader zelf nog, nog iets over de geboorte van zijn kleindochter ja. kunnen zeggen? Hij heeft uh, de zaal waarop hij lag... hij lag toen in het wilhelmine Gasthuis, wat nou niet meer bestaat... Uh, daar heeft hij de zaal nog op, uh, op muisjes getrakteerd. Uh, want mijn jongste zus moest uh, met muisjes en, uh, naar, dat, uh, naar dat ziekenhuis komen. Dat, dat heeft hij nog geweten. Maar eh, omdat het kind, te, eh, omdat de baby te licht was en het vreselijk koud was toen, eh, mocht mijn man niet met haar over straat in een taxi naar dat andere ziekenhuis toe. Dus hij heeft het nooit gezien. Maar eh, ja, dat zijn zo van die dingen die maak je mee in je leven. En toen mij gevraagd werd naar een dieptepunt... of een ding wat je dus een eh, gebeurtenis die je dus nog steeds levend erbij staat. Ook al is dat inmiddels eh, bijna 48 jaar geleden. Dat, dat weet ik nog heel goed. Al dus Anja ja. Broekhoff hier bij Nachtvluchten. Want inderdaad, wij sturen een vragenlijst... om, om een aantal dingen van, uh, van onze toekomstige gasten... in ieder geval van henzelf te weten. En voor de rest lezen wij natuurlijk veel over onze gasten. En dat is heel leuk dat je onder meer zelf... heldinnen in de sport hebt meegenomen, een boek met 18 portretten van vrouwelijke topsporters, trainers en bestuurders. Dat is al enige tijd geleden uitgekomen bij... even kijken... Arcor Sports Media. Waarover uh, ook natuurlijk uh, van jou een verhaal is opgenomen. Um, nog even terug naar, naar het begin. Je vader, uh, je moeder, en je zei ik heb een jongere zus. Als je het gezin zou moeten omschrijven... waarin jij in 1936 ter wereld bent gekomen... toen was je jongere zus daar mm -hmm. natuurlijk nog niet. Hoe, hoe zou dat... Hoe zou dat uh, geschetst worden? Uh, mijn vader was een uh, ontzettend hardwerkende man, slagerij. Een, um, echt een vakman. Minder een zakenman dan een vakman. Die daar uh, nou, van, van, van, van s morgens acht tot s'avonds zeven uh, heel hard werkte. Mijn moeder werkte in de slagerij mee als het hoofdzakelijk op vrijdag en zaterdag, maar verder als het druk was. En. Um, ik heb dus nog twee broers en twee zussen. Dus het was een druk huishouden. Hè, waar uh, toch heel erg veel um, interesse voor de kinderen van wat betreft de gezondheid. Hè. Toen wij, kijk in 36, ja, daar, daar, van die jaar, eerste jaren weet ik, weet ik niet veel. Ik weet alleen dat ze mij verteld hebben dat op de dag dat uh, eerst, uh, de Tweede Wereldoorlog uitbrak. 10 mei uh, 1945. En 1940. Uh, 1940 dat ik toen de hele dag zoek ben geweest. Iedereen was bezig met het uitbreken van die oorlog. En ik ben de hele dag zoek geweest... en ik ben s'avonds laat door de politie ergens uh, gevonden. Dus, maar dat weet ik zelf niet meer. Maar, dat, dat, uh, maar toen waren mijn ouders die, uh, waren helemaal niet met die oorlog bezig. Nee, hun kind was weg. Um, mijn jongste zus is geboren in 1948. Um, dus die is twaalf jaar jonger dan ik. En het is dus een, een gezin met... met uh, ja, dat was wel heel uiteenlopend. He, als je twaalf jaar bent en je gaat naar de middelbare school... He, en er is nog een, uh, nog een baby thuis. Dus dat, uh, dat was altijd heel, heel, heel divers bij ons in het gezin. Maar aan de andere kant, uh, mijn vader werkte keihard... en stelde mijn moeder en de kinderen in de gelegenheid... om uh, elke zomer bijvoorbeeld een maand lang naar de wijk aan zee te gaan. En dan kwam en hij, hij zelf alleen maar op het moment dat de zaak gesloten hij was? Kwam, mijn, mijn vader zelf kwam op zaterdagavond en ging dan zondag mee naar het strand. He, maar echt, zo'n zo ouderwetse vader had ik, wat betreft kleding. He, ging naar het strand met zijn pak aan en zijn stropdas om. En um, ging ook nooit in een strandstoel zitten, maar in het, in het uh, restaurant. En, en uh, dronk daar dan met een, uh, met een neef, die dus dezelfde instelling had... dronken ze een kopje koffie en dan gingen ze weer naar, uh, naar, hu naar het huis toe... Wat, wat dan gehuurd was. Maar ik denk ook dat ik aan die maanden daarin... Uh, die jaren daar dat ik dus in Wijk en Zee geweest ben, dat is toch wel een jaar of acht, negen geweest, steeds de hele maand augustus, dat ik daar ook eh, voor een deel mijn goede gezondheid aan te danken heb. Ja, want even vlak voordat wij begonnen met de uitzending keek ik jou heel verbaasd aan, je bent 75 lentes, jong noem ik het dan maar even. Uh -huh. En dan kijk ik kijk jou verbaasd aan met de mededeling. Je hebt geen bril. Ja, er ligt er eentje daar. En dat is alleen voor het lezen. Maar je bent zelf vanochtend met de auto hier naartoe gekomen. Daarvoor heb je geen enkele bril nodig... Nee. om op een afstand te zien nee. heel verswimmen die kant op. Nee, heb ik alleen borden nodig waarop staat uh, Mediapark. Ja. Is, is dat ook het goede genetische materiaal dan? Kun je dat van je ouders zeggen? Dat zij goed genetisch materiaal aan jou hebben doorgegeven? Nee, nee dat kan ik niet zeggen. Want uh, mijn vader overleed toen niet. Vrij jong, Tij, denk ik, hè? Uh, 61 was. En Mijn moeder was wat jonger dan mijn vader. En mijn moeder overleed toen ze 63 was. Dus dat is vrij jong. En mijn moeder was helemaal niet zo gezond. En Mijn vader was wel gezond, maar ja. Die kreeg longkanker. En dat was in die tijd, in 1963... was dat nog een hele andere wijze van aanpakken dan, dan tegenwoordig natuurlijk. En mijn moeder was altijd ja, niet ziek... Maar, maar, maar hele slechte bloedvaten. In het benen vooral en... en is op een gegeven moment ook. En eh, daaraan invalide geworden en zo. Dat was wel, dat was wel heel zorgelijk hoor. U, naarmate ik dus wat, eh, wat ouder werd, was dat heel zorgelijk. Nou, fysiek gezien blijkt dus dat je een, een, een veel gezonder lijf hebt meegekregen. dan je beide ouders. Ja. Als we het hebben over het karakter. heb je dan van beide ouders iets? Of, of kun je heel duidelijk aangeven? Ik heb veel meer van mijn vader dan van mijn moeder. Het, eh, ik, ik weet voor mezelf dus dat eh, mensen wel eens tegen mij zeggen dat ik dus eh, afstandelijk ben en, eh, en moeilijk te, moeilijker te benaderen. He, maar iemand die mij wat beter kent, die, die prikt daar wel doorheen. Ik wou zeggen, maar, mensen zeggen dat. Wat vind je zelf? Nou, zelf, eh, ja, ik, ik ben niet gauw dat ik zeg van eh, hele dikke vriendinnen met iemand. En als ik dus eh, iemand heb die eh, ik van mij een vriendin doe, dan, dan, dan is dat ook echt zo. He, maar voor de ja, voor de, ja, zo zit ik nog helemaal in elkaar. He, dat, dat ook, ook binnen de, de sport heb ik dan weer te maken gehad. Dat, dat dus, je niet als warmhartig ervaren nee, wordt? Nou, niet, wel, wel als iemand die ervoor staat. He, maar, maar tot zover. En dan, dan, um, dan moet je eventjes niet, niet nader komen. Ja, want afstandelijkheid... He? Tenminste, als ik daar voor mezelf een synoniem aan meegeef... Dan, hmm. dan zeg ik gebrek aan warmhartigheid. Nou, van mijn kant is het meer toch een, een soort innerlijke verlegenheid. Is dat zo, ja. ja? En dan ben je 75 en nog steeds is er geen moment geweest... waarop je dacht, daar stap ik nu eens overheen. Ja, dat is, dat is moeilijk. Hè? Als je dus eenmaal die, die, uh, die karaktertrek hebt... Of, of in ieder geval... Misschien is het wel aangeboren, ik weet het niet. Hè? Maar aan de andere kant... Uh, ik, uh, ik, kan er goed mee, ik kan er goed mee leven, hoor. Hoe, hoe ging jouw man Joop daarmee om? Nou, die... Uh, die gaf mij wel eens, uh, wat dat betreft, een, um, een steek onder water. Of, uh, nou, kom op, weet dat zet even je glimlach op. Hè? Niet zo. En... Nee, dat, dat, die ging daar heel... Uh, in, in die... Hij wist het, hij aanvaarde het. Hij had er ook geen moeite mee. Uh, want zelf was hij ook niet iemand die overal uh, op afging en, en, en, en vrienden had. Maar wel hele goede, intieme vrienden had hij wel. En die heb ik dus ook. Uh, maar uh, aan de andere kant, uh, ja... Ik kan met de meeste mensen echt wel goed opschieten. En ik heb ook eens een keer een interview over mij gelezen. Wat in de krant stond en er werd dus de mening van een ander gevraagd. Hè. Dat, uh, en die iemand zei ook van, ja, je moet er eventjes doorheen prikken. Maar dan um, is ze ontzettend aardig en, en heel geïnteresseerd. En <coughs> ja, uh, staat dat het voor je klaar. Ja, ik wou zeggen, ja. heel loyaal dan volgens ja, mij. Ja, in alle ik, opzichten. Ik geloof wel dat ik dat ben, ja. Dan kun je op jou bouwen. Ja. Als ze mij iets vragen om, uh, om te doen, om te organiseren, om te zo. of, of ergens voor te gaan. of, of uh, het vrijwilligerswerk wat ik doe. Nou, daar, uh, daar, daar, daar ben ik. Dat is een beetje dus een kant die je van je vader hebt. Je zegt het zelf. Um, Mijn vader was ook zo, ja. Dat hij ook zo was. En, mm. en je benoemt een beetje uh, de, de afstandelijkheid. Zoals mensen dat ervaren, tenminste. Mm -hmm. Je lijkt minder op je moeder. Wat voor vrouw was jouw moeder? Mijn moeder was een een hele mooie vrouw met... Uh, ja, klinkt raar als ik het zeg. En het is niet, het is niet negatief bedoeld, maar ook met een zekere seksappeal. He, die is ook uitstraalde. Ze was ook altijd um, gesteld op haar op uiterlijk. He, trots op haar op kinderen. En um, een, een, ja, ze leed er, er toch wel een beetje onder dat ze bijvoorbeeld... Uh, met haar Amerikaanse schoondochter. Ik heb één broer die woont in Amerika is dus getrouwd met een Amerikaanse, dat ze daar geen contact mee kon hebben, omdat ze dus de taal niet sprak. Daar, daar leed ze onder. Maar ze heeft in de, haar jeugd die mogelijkheden nooit gehad. Maar aan de andere kant was het ja, een vrouw waar je mee voor de, voor de dag kon komen spontaan. Mijn, de zus waar ik erg veel mee mee optrek en omga. mijn zus Goni. die heeft een heleboel dingen van, van mijn moeder. Die ik, die ik in haar herken en mijn jongste zus ook. He, en, en ik herken van mezelf meer dingen van, van mijn vader heel bijzonder in één gezin. Ja, ja. Vaak hoor je namelijk dat, dat mensen... en van uh, de vader wat hebben... en van de moeder, een mm -hmm. soort mix zijn eigenlijk. Maar jij maakt heel duidelijk uh, dat onderscheid. Ik kreeg van de familie van mijn vader altijd te horen... dat ik een echte Broekhof ben. Ja. ja, en dat is opmerkelijk dat je dat zegt... Uh, Annie Schmieds Broekhof, moet ik dan zeggen. Want eerder in dit gesprek gaf je aan... dat je heel weinig weet van die Broekhofkant... en van die ja. voorvaderen. En toch zeggen ze dan tegen jou... je bent een echte Broekhof. Maar wat is dat dan? Ja, dat, dat, uh, dat, dat weet ik niet, maar... Um ik lijk dus op mijn vader hè? en mijn vader heet broekhof. een broekhof vandaar dus dat ik eh, zegt dat je een echte broekhof bent maar van de, Hoe de voorgeschiedenis komt het dat jullie weinig van die voorgeschiedenis weten ja um, ik heb me nooit in verdiept ik heb een paar neven van de kant van mijn moeder die een hele waslijst hebben van de stambomen van mijn moeder heette van de kroon die daar een hele stamboom van hebben en die alles uitgezocht hebben tot, tot, tot, tot 16, uh, vanaf 1600 en van de familie van mijn vader is het, is het nooit uitgezocht. En ik kan, het ook niet, ik kan het ook aan niemand meer vragen. Maar het gezin Broekhof, waar jij uitkomt, uh, dat is er in ieder geval nog voor een groot gedeelte. Hoe zijn jullie de oorlog doorgekomen als gezin? Als slagersgezin lijkt me dat minder moeilijk. Maar iedereen komt ook bij je aan de deur. Heb je nog wat over? Ja, nou, ik weet daar niet zo heel erg veel van. Ik weet daar meer van, van, uh, van de overleveringen, van de verhalen die ze dus mij verteld hebben. Mijn moeder. Kwam van de boerderij, hè, wat nu Amsterdam Zuidoost is, de Bullenwijk. Daar, eh, daar woonde mijn moeder op een boerderij. En eh, daar werd clandestien geslacht. Want de broers van mijn moeder, die daar, die daar eh, boerderijen hadden, die vertikten het natuurlijk om met de Duitsers te collaboreren. Wat betreft dus. Eh, het, het vlees. En mijn vader ging zeker in die tijd van 43, 44... s'nachts met de tandem. Want we hadden een tandem thuis en geen gewone fiets. Maar er gingen grote zakken aan. Ging hij dus naar die, naar die broers mijn moeder toe. Hielp met slachten daar. En kwam dus met zakken met, met vlees terug in de slagerij. En werd het in de koelkast gegooid. En dan, eh, dan was er weer wat te verkopen. En dat ging ook op een of andere manier wel zwart. Totdat hij een keer gepakt werd en dat hij een nacht ergens vastgezeten heeft. Nou, mijn moeder zweette peentjes natuurlijk. Hè, want dat was, eh, dat was wat als je dan je, je, je man en je kostwinner kwijt bent. Maar gelukkig duurde dat niet lang. Want kennelijk vonden degenen dus die hem vasthielden het ook wel prettig... dat ze een, een paar pond biefstuk kregen. En toen, toen mocht hij weer naar huis. Maar dat zijn dus dingen. Eén ding wat ik wel weet van, van de bevrijding... Um, ik woon in Amsterdam-Zuid. En um, daar uh, aan de stadionkade... daar was een school, de Sparta School, En daar waren Duitsers gele uh, gelegerd. En toen die bevrijding daar was... Toen had mijn moeder, die wel een beetje een handelsgeest had... van een onderduiker, die had gouden plaatjes gemaakt met daarop de Nederlandse vlag en daaronder het woord vrij met een uitroepteken. En op die ochtend van, of het nou 5 mei was of 6 mei, dat weet ik niet meer, maar in ieder geval, hing mijn moeder uit het raam en alle klanten stroomden toe om die kaartjes te kopen, He, met het op je borst vrij. En op een gegeven ogenblik kwam er een patrouille Duitsers door de Straat, die kennelijk, of op de vlucht waren. In ieder geval, die schoten in de lucht. Nou, ik dacht dat mijn moeder een hartstilstand kreeg. Dus gauw al die handel naar binnen toe. En toen die mensen, toen die doorgereden waren... en toen kwamen al die Nederlanders weer om die... en dat, dat zie ik als kind nog voor, met Mijn moeder daar glorieerend uit dat raam hing. En kort heb je er voor mij nog één. Dat, dat, want, want niemand had eraan gedacht. En, en zij had dat wel uh, gedacht. En die dingen, of ze er nou geld voor vroeg, dat geloof ik niet hoor. Maar die dingen die werden uitgedeeld. En iedereen liep met zo'n zo kaartje op. Mijn moeder die, die glorieerde dat ze dus dat, uh, ja, dat in gang had gezet. En ik weet nog als kind dat ik dus... Uh, 45, toen was ik negen. Ja, toen had ik voor het eerst chocola. Dat had je nooit eerder gegeten? Dat had vergeten. ik nooit gegeten. Nee. En een sinaasappel had ik dus misschien wel voor de oorlog... maar niet bij bewustzijn ooit gezien. He, ik, ik weet nog dat die uh, bombardementen... of die, uh, die voedselbombardementen boven het zandland... He, wat nu Amsterdam uh, buitenveld is... He, dat daar dus die, bombardementen naar beneden, die voedselbombardementen naar beneden kwamen. Ja, een soort droppings. Ja, ja. ja, die droppings. En um, ik werd er toen op uitgestuurd. En ik kwam ook eens een keer met, uh, met iets thuis. He, en dat bleek dus een, een, een pak uh, iets van eiermeel te zijn. Dan nou bakte mijn moeder de heerlijkste omeletten van. Dat, dat, dat. Ja. dat zijn dingen die... Uh, die staan nog ergens zo, zo vaag in je geheugen gegrift. Even tussendoor, kun jij ja. zelf een beetje koken? Want ik hoor de heerlijkste omeletten. maar ja, kun je zelf koken? ik ja. kan redelijk koken. He? Alleen als je dus alleen bent, dan schiet het er wel eens bij in. Ja, word, ja. word je gemakzuchtiger daarin ja, nu? beslist. Dus, dus beslist. meer van die kant-en-klare dingen? Of, nou, nee... Ach, um, ik uh, pak ja, wel eventjes een uh, ik, blikje uh, soep. Nee. Ja, bijvoorbeeld. Maar um, voor mezelf uh, uitgebreid koken, dat... dat heb je zo weinig eer van je werk. Als je gezellig met z'n tweeën tegenaan tafel zit. Maar we hebben de vaste gewoonte met mijn, uh, mijn zus en mijn dochter. Dat we minstens elke week een keer bij elkaar eten. Eh, om de beurt. En, en dan, dan, dan wordt er echt wel gewoon uitgebreid gekookt. En dan wordt er uitgebreid, uitgebreid, uitgebreid, uitgebreid gekookt. Ja. Hè, tot en met het toetje toe. En dat ja. voor een, een sportieve dame, Annie Schmidts-Broekhoff. Uh, gezond leven is natuurlijk wel belangrijk, hè? Jawel, maar ik zorg wel dat ik uh, genoeg fruit en, en groenten en zo naar binnen krijg. Maar het is niet gezellig. He, en om, ik heb nooit hekel gehad aan koken om in de keuken te staan. Maar nu ik het voor mezelf alleen moet doen, vind ik het wel eh, nou, een opgave, laat ik het zo zeggen. Maar ik doe het wel. Laten we nog eens even naar de tijd gaan dat je nog niet alleen was, namelijk het moment dat je Joop Smits leerde kennen. Kun oh. je dat nog herinneren? Hij was ja. hardloper ook, niet ja. onverdienstelijk begreep ik. Ja. Hij. Um, ja. Was in 19, ik heb ooit in 1954 uh, eindexamen middelbare school gedaan. En. Toen zou ik naar de academie voor lichamelijke opvoeding gaan. Maar daar kwam dus een vervelende zaak thuis tussen. Dus dat ging niet door. Die vervelende zaak gaan we niet, nee, gaan we niet over ik ik hebben, denk ik zo, nee, aan je, je gezicht over, te zien? gaan we niet over hebben. En toen ben ik gaan uh, werken. En toen kwam het bericht dat, uh, omdat het hele systeem van opleiding van onder, eh, onderwijzers zou gaan veranderen, dat er per 1 april 1955 zouden een spoedcursus komen voor onderwijzers. En die zou duren tot juni 1956, omdat tekort, wat er dan zou ontstaan, omdat er één jaar geen onderwijzers van de gewone opleiding af zouden komen, eh, om dat tekort op te vangen. En toen heb ik me ingeschreven voor die, eh, voor die spoedcursus. En nou, daar heb ik u op ontmoet. Waar viel je op? In eerste instantie? Ben je Op zijn dat uiterlijk. is een uiterlijk, ja, gewoon een lekker uiterlijk, ding. Uiterlijk, en toen kwamen we te praten over, uh, ja, God, over sport en over atletiek. En toen zei hij dat hij dus aan uh, atletiek deed. En ik zeg, welke, He, wat, wat doe je? Nou, zegt hij, 400 meter, 800 meter. En aangezien ik er al een klein beetje van wist... Uh, zeg ik, uh, en wat, uh, wat ben je, a klasser of b klasser Dat had je toen nog. Nou, zegt hij, ik ben a klasser Nou, en dat, dat, dat, dat, dat vond ik al vreselijk goed... En dan had ik dus, omdat ik in Amsterdam-Zuid woonde... toen Fanny Blankers in 1948 vier gouden medailles haalde op de Olympische Spelen. Ik liep, als ik dus naar de lagere school ging... altijd langs het sportpark op het Olympiaplein. En daar zag ik haar dan trainen. En toen dacht ik van, nou, dat wil ik later ook, hè. Zo goed wil ik later ook worden. Nou, goed, ik, eh, ik was dus wat geïnteresseerd in atletiek... maar het was er nooit van gekomen, ik handbalde. En Joop ging mee naar handballen. En die zag mij gooien. Hij zegt, jij moet gaan, gaan speren verder. Of hebben. je gooit zo ver. Nou, en zo ben ik dus... Uh, aan, de, aan de atletiek verslaafd geraakt. En hoe raakte je aan Joop Smits verslaafd? Nou, dat was wederkerig. Ik vond hem wel aardig. Hè, en hij mij kennelijk. Dus we praten wat met elkaar. In ieder geval. Um, maar toen had ik nog een ander vriendje. Dus uh, hij hield zich beleefd op afstand. En na de... Vakantie, hè, we waren dus de hele maand augustus weer in Wijkenzee geweest. Ik zag natuurlijk eh, een mooi kleurtje en, en bruine benen en zo. En eh, toen kwam ik weer terug op de spoedcursus in eh, september 1955. Eh, en toen eh, nou, viel ik op door... Mijn haar wat wat witter geworden was. Uh, een bruine kleur. Een bruine van een lijf. Ja, ja, nou ja, goed, dat vond hij kennelijk. En uh, nou, toen zijn we in de, aan de praat gekomen. En, en nog meer aan de praat gekomen. En, en de allereerste film waar we met elkaar naartoe gingen dat weet ik nog dat was La Diabolique. En dat ik dacht echt... jij gaat vertellen over de allereerste keer dat we elkaar gekust hebben. Maar nee, nee, nee, maar toen hebben we elkaar ontzet, heb ik hem ontzettend in zijn hand geknepen. Hè? Want het was zo eng. Hè? Met een lijk in een bad enzovoort. Het was verschrikkelijk eng. En toen heb ik hem vreselijk in zijn hand geknepen. En toen heeft het zich verder ontwikkeld tot een... Eh, ja, een heel gelukkig huwelijk. Dus ja. Diaboliek ligt eigenlijk een beetje nou, aan de ja, gang van de eerste het, uh, keer. Gelukkig ja, hè, dat we dus echt uh, ja, met, met elkaar ergens naartoe gingen. Hè, het was in Tuzinski, uh, op, op, de, op Frontloge, wat toen 1,20 gulden kostte. En, en, en daar zag ik die vreselijk enge film. En um, terwijl ik hem daar de benen mee. Nou, hij zegt, we gaan, nou, ik, zeg, ik wil Let Diaboliek wel zien, dan doe ik nog mijn eigen schuld op. Maar ja, toen heeft het zich. Uh, ja, Ontwikkeld zoals dat heet. En de sport moet ook zeer zeker een, een, een hele duidelijke connectie, natuurlijk, ja. tussen jullie geweest ja. zijn. Ja. Heel, heel erg. Dat, dat, uh, dat was toch wel iets wat, wat, uh, waar we alle twee een hele grote interesse in hadden. En omdat hij er zoveel interesse van had uh, in had, en ik dus op. Uh, ja, ik, ging dus, uh, ik werd dus lid van die atletiekvereniging en, en een heleboel toestanden eromheen. En dan al gauw kom je in het bestuur. Waarom weet ik niet? Maar goed, ik werd gevraagd in het bestuur. En, en uh, ja, Joop was uh, leraar op school en uh, had ook veel uh, avondschoollessen uh, te doen. werd later directeur op die technische school. Maar zijn hele drukke baan, hè, uh, ondanks het feit dat hij, dat hij dus die hele drukke baan had... gaf hij mij voldoende vrijheid om, om zowel bestuurlijk hè, uh, allerlei dingen te doen die ik leuk vond. Ik bedoel, ik werkte ook een aantal uren als... Uh, als uh, gymnastiek lerares, want ik heb daarna dus mijn, mijn actes gehaald. Maar uh, wat hem betreft uh, was er 100% vrijheid om te doen en te laten wat ik uh, in het vrijwilligerswerk deed. Kunnen we dat voor die tijd als redelijk vooruitstrevend bestempelen? Ik kreeg wel eens, uh, of Joop kreeg wel eens de opmerking, hè, dat je dat allemaal goed vindt. En dat is natuurlijk iets dat je zegt van ja, dat is achterhaald, zo'n opmerking tegenwoordig. Hè, maar in die tijd. Dat een vrouw voorzitter werd van een, van een vereniging... dat was in 1970 nog helemaal niet zo gebruikelijk. En jij hoefde dat niet eens te bevechten. Hij gaf jou uit zichzelf die vrijheid ja, dat, om dat, je te ontwikkelen dat, op die manier. Dat, dat, was, een, dat was een vanzelfsprekendheid. He, daar werd, kijk, ik zorgde er natuurlijk wel voor... dat dus op de dagen dat hij naar avondschool moest of eh, les moest geven... en in het begin dus eh, zelfs zijn actes halen... dat ik thuis was als het nodig was... He, en, en, en toen begint er was ook he, dat je dus thuis was als het, uh, als het nodig was. He, maar aan de andere kant uh, gaf het me toch ook vrijheid, vooral later... He, dat, dat dat bestuurlijke werk is pas begonnen in, um, negen, goed begonnen in 1970... toen ik dus voorzitter werd van de, uh, van de vereniging ADA. Dat was een Amsterdamse dames vereniging. En um, nou, dat heb ik uh, 14 jaar gedaan of zo... En ja, toen was uh, begrip iets groter. Dus dan had je ook iets meer uh, vrijheid, vrije tijd om, om, daar, om daarin te steken. Jullie ja. hebben één dochter. Eén dochter ja. voor, voor die tijd is dat, laten we zeggen, vrij weinig. Mm -hmm. Is dat een bewuste keuze geweest omdat je inderdaad nee, heel dat veel is, werk wilde verrichten? Of dat zijn is, er dat gewoon is, helaas dat niet meer gekomen? Dat is uh, dat laatste. Wat zonde. Ja, ja. maar ik heb ooit... Uh, wat, wat, wat gezondheidsproblemen gehad, wat dus de baarmoeder betreft. En toen zei mijn huisarts tegen mij, een ontzettend aardige man... die zei dat het uh, nog een wonder is... dat jij met die kronkel van een baarmoeder nog een kind hebt gekregen. Dus het is geen bewuste keuze geweest dat er maar één is... maar uh, dat was nog eenmaal zo. Maar het heeft dus wel zo moeten zijn dat die ene er kwam? Ja, nou ja, dat... dat, dat uh... of, of geloof jij niet in, in, in God die dat dan zo bestemd heeft... maar eerder in... Het lot of het toeval wat die arts nee, ons Nee, ja, de, de kinderwens is, is er altijd geweest. Hè? Alleen niet onmiddellijk nadat we dus getrouwd waren, maar eh, een paar jaar later. Maar het is eh, een hele bewuste keus geweest dat er een kind kwam. Ja, en, en maar het de feit de bestond, dus ja? dat het, het is een wonder dat uit die kronkel van jouw baarmoeder... Annie ja, Schmitz Broekhoff, hier ja. op Radio 1 bij Nachtvluchten van Max... Hè, heeft een kronkel van een baarmoeder... Ja. Ja, het is, het is een bijzonder onderwerp, drie minuten over half zeven. <laughs> dat is het zeker, ja. ja maar dus, dus, dus geloof jij dan in, in zoiets als een God die dat voorbestemd heeft dat jij toch een kind krijgt? Of zeg je, nou, medisch gezien is me dat gewoon alsnog één keer gelukt met Birgit? Ja, en dat ik, is het. Ik heb er nooit een probleem. Ik, er is, er is was een probleem gerezen dat het kind er eenmaal was. Ja. Dus daarvoor was er nooit een probleem. En een religie ja. hang je niet aan waar je dat soort dingen onder nee. Nee, nee, brengt? Nee. nee. Helemaal niet. Je gelooft absoluut niet in God. Nou, ik ben... Of in een hogere macht. Ik ben katholiek opgevoed. En ik, ik geloof precies wel dat er een hogere macht en een God is. Maar in dat soort dingen, hè, eh, nee, daar, eh, daar, eh, daar zie ik dus de hand van God niet in. Jouw moeder had niet eh, diezelfde kronkel in haar baan. Nee, moeder. Mijn, mijn moeder heeft er zes gehad. Zes dus kinderen? Dat, dat, ja. ja. Eh, we gaan heel even terug naar jouw geboortedag. Dat, dat klinkt een beetje onlogisch... Mm -hmm. Um, maar omdat we het nu ook even wat meer over de, de sportieve kant van jouw leven... en jouw werkzaamheden gaan hebben... gaan we naar het historisch fragment wat we voor jou gevonden hebben... in het Nederlands Archief voor Beeld en Geluid. Wij gaan namelijk altijd op zoek naar een fragment uitgezonden... precies op jouw geboortedag, 27 augustus, in dit geval 1936. Exact van die dag hebben wij dat niet kunnen vinden... maar wel zijn we terechtgekomen in... Augustus 1936. Vlak voor de uitzending hadden we het er al over. Dat waren natuurlijk de omstreden Olympische Spelen in Berlijn. En uit augustus hebben we dus ook een klein fragment weten te vinden van die Olympische Spelen. En daarin het verslag van de 200 meter, waarop dan uiteindelijk inderdaad Tinus Oosendarp met de bronzen plak gaat prijken. We gaan terug naar augustus 1936. En thans, dames en heren, staan we dan weer aan een van de hoogtepunten van de Olympische Spelen. De finale van het klassieke een sprintnummer, het tweede sprintnummer zoals we dat dan wel kunnen noemen, de 200 meter. Een hoogtepunt ook voor ons, Holland Speciaal, omdat er twee Nederlanders in starten. Namelijk Oosendorp die de eerste baan heeft en Van Beveren die de tweede baan heeft. Alles staat gereed. Op de plaatsen. Klaar. Af. Spot is met één voet. Goed uit Vooruit, jongens, hou je goed. Daar gaat Ozendarp, gaat Van Beveren voorbij. Vooruit, op de 100 meter zijn de beide zwarte voor. Chester Owens is voor, maar Ozendarp houdt de andere, houdt Robinson goed bij. Ozendarp op de derde plaats. Ovens 1, Robinson 2, Ozendarp 3. Ozendarp op de derde plaats. En wederom heeft Nederland in een van de klassieke sprintnummers ervoor gezorgd dat straks de Nederlandse vlag aan de derde Olympische Mast zal komen te hangen. Bravo, Roosendorp. En de eerste die hem omhelpt is zijn landgenoot van Beveren, die we hier toch ook wel een compliment kunnen maken voor de fraaie wijze waarop ook hij de finale heeft bereikt en waarop hij zelfs in deze finale nog een behoorlijk figuur heeft geslagen, al heeft hij dan geen kans gezien om zich te plaatsen. Eén, Jesse Owens. Jesse Owens. Twee, Robinson. Drie, Roosendorp. Dames en heren, ik maak van de gelegenheid gebruik u nog een vreugde-tijding voor ons Nederlanders over te brengen. Namelijk het feit dat juffrouw Terbrake zich in de 80-meter hordenloop eveneens geplaatst heeft in de finale. Maar voorlopig is onze vreugde voor de kranere prestatie van onze beide landgenoten. Maar in zonderheid dan van Ozendorp die de derde plaats tegen zijn daverende, tegen zijn wereldberoemde concurrenten heeft weten te bereiken. Al dus Han Hollander in 1936, augustus 1936 zelfs. De maand van onze gast Annie Schmitz-Broekhoff... hier bij Nachtvluchten op Radio 1 van Max. Annie, we hadden het er eigenlijk al eerder over. Um, ja, de sport. Je, je bent er eigenlijk mee doorvlochten, kunnen we wel zeggen. Um, wat, wat is eigenlijk het moment geweest dat je voor jezelf wist... we gaan het later ook nog even over dit fragment hebben... voor jezelf wist, dit gaat het worden. Even los van het moment dat jouw man Joop Schmid zei... je moet gaan discuswerpen, speerwerpen... maar dat je zelf wist, ik ga in die lichamelijke opvoeding... in die sport, in die nou. training... en later dus in het bestuur ja, van allerlei Ik wilde dingen. altijd al um, in die richting doorgaan. Hè, toen ik op de middelbare school zat, heb ik ook... Uh, toen had ik samen gedaan voor de, voor de academie voor de lichamelijke opvoeding. Ja, maar er werd, eh, wat ik dus net al zei, dat ging dus niet door. En toen heb ik dus, nadat ik eh, de spoedcursus had gedaan, de m, opleiding gedaan. Eh, de zogenaamde acte J. Ja, dan ben je dus bevoegd om, eh, om een les te geven op eh, lagere school. En, en in ieder geval eh, ook op, bij het voortgezet onderwijs. En dat heeft me altijd getrokken. En toen ik dus ging aan uh, atletiek ging doen... Hè, en speer en discus, nou, dat ging wel aardig hoor. Maar dan voel je al na een paar jaar dat je hebt niet het talent hebt... dat je dus met die speer uh, veel verder komt dan anderen. En met de discus is hetzelfde. Discus moest ik uh, opgeven vanwege dus, uh, het draaien in de, in de ring... waar mijn linkervoet niet zo goed tegen kon... En speerwerpen is uh, ja, een ontzettend mooi onderdeel van atletiek, vind ik. En um, ik, ik, ging, ik ging wel aardig hoor. Ik, ik zat dus wel bij de Nederlandse beste vijf of zes. Ik heb zelfs een keer in een Nederlandse ploeg gezeten, maar om, omdat er drie andere uh, zwangeren waren. Laat ik dat erbij vertellen. En, um, maar ik, ik, ik had gewoon het talent niet. Hè? Dat voelde ik al heel gauw. Uh, om, om, om verder te komen, uh, zodanig dus dat je hier ook, ook internationaal kon weten. Dat, dat, dat, dat talent had ik niet. En um, ja, ik ben dus al vrij vroeg ook in het bestuur van de, van de Vereniging Aanda gekomen. Ja, in het begin uh, dan, dan zeg je niet veel, dan kijk je de kat uit de boom. En daar heb ik niet zoveel moeite mee om niet, veel, om niet veel te zeggen in zo'n vergadering. En um, toen dus in 1970 de voorzitter aangaf. Uh, Piet van Dijk dat hij ermee wilde stoppen. Toen zei ik nou, ik wil het wel overnemen. En dat was eigenlijk vrij ongebruikelijk. Hè. In 1970, hoe oud was ik, uh, 34. Dan, dan... Nou, toen heb ik het dus overgenomen. Dat heb ik een aantal jaren gedaan. En dat is eigenlijk uh, een hele ja, leuke periode geweest. Ook wel een succesvolle periode voor de vereniging. We waren dus een uh, aantal keren kampioen van Nederland. En, uh, ja, dat, dat betekende wel wat. En hoe vind ja. je het dan om zo'n fragment uit 1936 terug te horen? Jij zei zelf onmiddellijk, is dit Han Hollander ja. tijdens het fragment? Ja, dat, dat, eh, dat zijn toch dingen die, eh, als je dus een, een, een sportinteresse hebt... en met name een atletiek interesse, dan, dan, dan lees je die dingen allemaal terug. Hè? Dan, dan, eh, weinig mensen weten bijvoorbeeld dat eh, Fanny Blankers... ook in 1936 al meedeed bij de Olympische Spelen... Ja, alleen, ik dacht toen alleen op hoogspringen springen en te vetten. En um, ja, dat, zijn, dat zijn zaken die, die interesseren je. He, net zo goed als ik weet dus dat... Uh, of weet, uh, me herinner dat Han Hollander een, een man was... Die, die met zijn stem zoveel enthousiasme bracht in een tijd, 1936... dat er dus voor sport een veel, heel andere belangstelling bestond he, dan aan tegenwoordig. En als je erop terugkijkt... Heb je dan het gevoel dat meer Nederlandse sporters eventueel ook hadden moeten weigeren om mee te doen aan die omstreden spelen nee. in Berlijn? Of zeg je van dat moet je echt van elkaar gescheiden zien te ja, houden? Ik weet goed dat uh, iemand in de, binnen de vereniging ADA, waar ik erg veel mee te maken had. Iemand die uh, heel verdienstelijk was uh, voor, de, uh, voor de vrouwensport in het algemeen. Ali Gerritsen was een bekende figuur binnen de atletiek. Die uh, zat ook in die Esther ploeg in Berlijn. En die mensen die. Uh, zij zei het ook van hè, die, die actie van. Ik geloof dat het. Uh, die bokser was. Dus ik weet je weet, zijn naam even niet meer. Ben Bril. Ben Bril, ja. Ben Bril. Later volgens He? mij ook scheidsrechter geworden. Ja. He? ja. He? Om, maar die had vanuit zijn achtergrond daar veel meer kennis over. En dat, dat hadden zij niet op dat moment. Dus eigenlijk ja. ook uit een. laten we zeggen bepaalde vorm van onwetendheid en misschien ook wel naïef... puur gericht op ja, sport, ja, sportieve tuurlijk. prestatie, een we wedstrijdje. Een, een heleboel sporters, die en dat is nu nog zo... die lopen met, met oogkleppen op in het leven... Om, om, om in die sport datgene te bereiken wat ze voor ogen hebben. Is er dan, laten we zeggen, wanneer iemand de sportcarrière... achter zich moet laten door blessures of door de leeftijd, voldoende begeleiding om die mensen die kleppen af te, te, te nemen... en, en in het leven een plek te veroveren? Tegenwoordig wel. Hè? Maar dat was in die tijd was dat toch wel een beetje anders. Hè? In die tijd was je dus, als je dus eh, als, als, als vrouw echt aan, aan sport deed... Nou, dan, dan was je gewoon een, een uitzondering. En dan bedoel ik dus niet... Eh, aan het sport doen met een, een, een keertje in een stukje wandelen of zo. He, of een, een, op een paard zitten. Nee, maar echt aan, aan topsport doen. Dat was niet die tijd. was het gewoon iets, iets, heel, iets heel bijzonders. Heel anders dan, dan tegenwoordig. Dat was He, waarschijnlijk het, ook veel moeilijker om dat vol te houden. Ja. dan dat je man geweest was. Ja, nou ja, dat weet ik niet. Maar, niet? Uh, nee, maar er werd. In die tijd zeker heel anders tegen vrouwenspoor aangekeken. Kijk alleen maar naar, naar de, naar de atletiek. Welke nummers eh, werden er voor, door vrouwen beoefend in 1936? En welke nummers worden er 50 jaar later door vrouwen beoefend? Want dat is een enorm verschil. Toen werden we nog gezien in 1936 als een stelletje breekbare wezens. He, ik geloof dat 200 meter het maximum was. Want tegenwoordig lopen ze marathon. Vind je dat die ontwikkeling zich dan snel genoeg heeft voorgedaan? of... of... Nou vaar je dat eigenlijk ook nog als veel te traag. Nee, het is, het is, het is ervaring en vallen en opstaan geweest. He, in, in mijn tijd, toen ik pas begon met uh, in de atletiek te, te manifesteren... moesten de vrouwen die 800 meter loop, uh, wilden gaan lopen... die moesten nog een soort proefloopje af, afleggen. Om te kijken of ze dus niet bezweken onderweg... of daar een hartstilstand van kregen. Om het een beetje cru uit te drukken. Maar zo was, het, zo was het dus wel in het begin. Wanneer begon ik ermee? Dat was in 1960, 1962. Toen, toen waren er nog die proefloopjes. Maar dat is, ja, het is gewoon bewezen dat, dat, dat wij vrouwen in de, in de atletiek net zoveel kunnen als de mannen. Alleen op natuurlijk het niveau wat, wat wij kunnen. Ja, ik vind het heel mooi. Ik keek even in het boek wat je mee hebt genomen, Heldinnen in de Sport. En dan las ik dat jij had gezegd... Er is nog niet één Nederlandse man die op een atletiek onderdeel een Olympische gouden medaille in de wacht gesleept ja. heeft. En toen dacht ik, is dat nog steeds zo? Want het is enige tijd geleden dat het boek is verschenen, maar het is nog steeds zo. Ja, maar atletiek is natuurlijk de, de meest verbreide sport van de hele wereld. He? Voetbal is overal bekend, maar... Als ik nou bijvoorbeeld eh, voetbal in, in, op de Maagde-eilanden, of op Jamaica, vergelijk met atletiek op Jamaica, hè, dan, dan zie je dus dat daar hele grote sterren vandaan komen. Dus atletieksterren komen van, van de hele wereld. En bij voetballen is het een aantal landen dat verschrikkelijk goed is, hè, maar er is nog nooit een... een een, een, een voetbal geweest van bijvoorbeeld de Fiji-eilanden... die uh, in de finale van een wereldkampioenschap stond. Hè, terwijl er wel atleten zijn uit bijvoorbeeld uh, uh, Namibië. Uh, Frankie Fredericks, wat een klein land is. Hè, maar die wel, ik weet niet of die goud won... maar hij was in ieder geval vreselijk goed op de 200 meter. Een wereldster. Dus dat, is, dat ligt bij het ligt, dat, ligt dat heel anders. Ik vind dat verhaal over Dennis Bergkamp ook wel erg leuk. Hoe hij begonnen is ja. en hoe hij uiteindelijk toch voetballer werd. Ja, ja maar eh, zijn vader kwam dus eh, bij de voorzitter van AAC... om te vertellen dat eh, hij en Dennis, Dennis vooral gekozen had voor voetbal. En hij had toen de clubrecours daar als eh, jongen van... Tien of elf jaar. He, dus dat, dat, clubrecords uh, ja, op, een, op een atletiek niveau. Op, op een atletiek niveau. Maar het was wel een... een uh, AAC was toen een vereniging die zeer toonaangevend was. Dus die clubrecords die waren ook uh, goed. He, maar um, hij koos voor voetbal. En dat is natuurlijk uh, heel logisch. He, want uh, nu, zit die, uh, ja, nu, nu is hij financieel onafhankelijk. Hij met atletiek nooit geweest. Maar ja, dat is, uh, dat is een een feit wat er nou eenmaal ligt. Zijn er dingen, als je daar nu op terugkijkt, in jouw eigen carrière... dus, dus je, je bent onder meer docent lichamelijke opvoeding geweest... je hebt getraind met mensen, je hebt geprobeerd hardloopsters hardloop, te, te, te ja, stimuleren... Meer, en te, meer ja, meer ja. ja. Wat, wat, wat zijn de dingen waar je met heel veel trots op terugkijkt? En dan gaan we daarna kijken waar de faalmomenten lagen... Um, waar ik met heel veel trots op terugkijk is het feit dat um, toen ik dus voorzitter was van, uh, van ADA, uh, dat we dus in die jaren een aantal keren clubkampioen van Nederland waren. Dat we daar ook konden deelnemen aan de Europa Cup voor Clubs. He, dat, dat, uh, dat was toen een opkomend fenomeen. De mannen hadden al zo'n Europa Cup voor Clubs van Atlantiekvereniging uit Europa. Vrouwen nog niet. En ik ben toen met een Italianen, met een Duitser. Er ingestapt, wij zijn bij elkaar gaan zitten. En wij zijn toen ook voor de vrouwen zoiets begonnen. En later, nu hè, op dit moment, uh, zijn die competities gewoon samen. Maar toen in het begin, dat begon in 1981, uh, zo de die eerste wedstrijd in Napels. Werkte nog heel goed. Daar, uh, liep bijvoorbeeld, een Olga commandeur... die liep daar nog de 400 meter hoorde uh, voor de vereniging. En um, <tiek> daar, daar, daar, zijn wij toen, um, daar zijn wij toen begonnen met. met uh, ons nek uitgestoken om, om, om die competitie op te zetten. Is wat mij betreft ook het begin geweest... dat ik uh, over de grenzen ging kijken van, uh, van Nederland, wat dat betreft. Ja, en, en volgens mij ben je dan ook vervolgens niet iemand die een blad voor de mond neemt. Want je hebt jezelf ook regelmatig uh, een beetje moeilijkheden gebracht... doordat je zo eerlijk en recht door zee nou, bent. Nou, ik had dus um, nog wel eens last van, van uh, um, ja, vragen van bijvoorbeeld journalisten... die dan... Um, Alleen de negatieve kanten van een verhaal wilde horen. En dan nou weet ik wel dat goed nieuws is geen nieuws. Hè? En, en, en slecht nieuws, dat, dat, uh, dat brengt de koppen in de krant. Ja, Leed heeft He? een betere afzetmarkt. Ja, en dat, dat, dat wist ik dan ook wel. Maar ik vond het wel eens heel vervelend. En dan, uh, ja, dan zei ik dat ook. En dat werd niet altijd in dank afgenomen. En zie je dat dan, want we hebben dus net even aangestipt waar je trots op bent... Is dat dan een van de dingen waarvan je denkt, ik faal hier... of ik had maar beter me iets strategischer kunnen opstellen? Dat laatste heb ik dikwijls gedacht, hoor. Anna had je moed maar gehouden. Maar aan de andere kant, door het feit dat ik ook nog wel eens dingen schreef... in het Clubblad, wat eigenlijk neerkwam op... zachtjes tegen de schenen aanschoppen... daardoor kom je natuurlijk ook wel een beetje... ik wil niet zeggen, in je belangstelling te staan, maar dan zal een bestuurder al gauw zeggen van kijk wat ze nou weer geschreven heeft. En zo langzamerhand, eh, ja... Niet, niet doelbewust hoor, maar dat dat... Eh, ik weet nog goed dat ik toen in de jaren zeventig ijverde... Voor een, eh, voor een kunststofbaan in de hoofdstad. Hè. We hadden dus eh, overal Sintelbanen in Nederland. Maar om ons heen kwamen overal eh, in, in de grotere steden... Eh, zogenaamde kunststof-atlastiekbanen. Nou... Er kwam een in Nederland ook, op Papendal. En er waren er nog een paar, maar Amsterdam nog steeds niet. En even tussendoor, dan wordt het van belang om ook op zo'n kunstbaan te kunnen trainen. Mocht ja. je een belangrijke wedstrijd daarop ja. ja, moeten lopen, dan ben je eraan gewend. Elk elke kampioenschap vanaf in, in die tijd werd niet meer op een Sintelbaan gehouden. He, de, ik denk dat de laatste Olympische Spelen op Sintelbanen, dat is misschien Mexico geweest of zo. Dat, dat, dat weet ik niet precies hoor, maar in ieder geval... Dat was de, de nieuwe ontwikkeling. En, en wij moesten daar in Amsterdam zes, zeven jaar op wachten... voordat er dus eindelijk een op kwam. En dan, dan liet ik mij in het clubblad wel eens, uh, eens overuit. En probeerde ook hier en daar binnen de politiek uh, wat... Wat, wat belangstelling te krijgen, maar dat, dat was moeilijk. En, en hoe moeilijk is het om als vrouw inderdaad overeen te blijven... in iets wat jij zelf bestempelt als nog steeds een ontzettende mannenwereld? Want je bent als enige vrouw weliswaar waarnemend... maar voorzitter geweest van de, van de knauw tot twee keer toe. Hoe moeilijk is het om in die toch wel mannenwereld... je dan staande te weten te houden? Nou, ik heb um, de ervaring van mijn allereerste bestuursvergadering in, uh, in Utrecht... In de Nachtegaalstraat was dat toen nog. Eh, dat was, geloof ik, in, in. eind 82 of begin 83, dat weet ik niet. Hè, dat daar een paar bestuursleden bij zaten. En eentje, die eh, was nogal bekend om zijn scherpe vraagstelling. En ik stelde me voor, en ik ging zitten. En die man, die. Eh, leunde achterover. En zijn eerste vraag was: voordat de voorzitter iets had kunnen zeggen. Zo. En wat denk jij nou wel aan de positie van vrouwen te gaan veranderen? En um, ja, toen keek ik hem aan en ik zei... Nou, ik zeg, ik weet het, ik zit hier net. He, en dat, dat moest iedereen verschrikkelijk om lachen. En hij heeft verder de hele avond niet meer vervelend gedaan. He, maar dat, dat, uh, dat, moest er dan even, dat moest er dan even uit. En dat, datzelfde heb ik ook wel eens bij een, bij een journalist. Dat, he, als er een, een vraag gesteld werd, nu gelukkig niet meer... maar toen vraag gesteld werd, dan gaf ik dus wel eens een antwoord... waar zo'n journalist niks mee kon. Nou, en dan ben je natuurlijk een onmogelijk mens... Dan word je ja. als zodanig heel snel ja. bestempeld. Ja, ja, ja. Maar dat zegt dan meer um, iets over de journalist waarschijnlijk dan over jouzelf. Annie Schmitz-Broekhoff, jij zei eerder in het gesprek uh, dat je veel op je vader lijkt. Een beetje door misschien afstandelijkheid. Maar de, de, de directheid en, en het adrem zijn, heb je dat ook van hem? Want je bent dus heel direct in ja, adrem dat, ook. Dat weet ik niet. Dat weet ik niet. Daar, in, in, zo, zo kan ik mijn, mijn, mijn vader niet herinneren, dus misschien heb ik me dat zelf aangeleerd. He, omdat je op een gegeven ogenblik, he, als je dus gaat moeien met de, de, de, de, de plaats van de vrouw in de sport, he, zowel bestuurlijk uh, als actief, dan, dan krijg je vanzelf een klein beetje haar op je tanden, he, zoals je dat noemt. En ik heb ook wel eens gezegd, ik ben, niet, ik ben helemaal niet anti-man, maar ik ben wel pro-vrouw. Ja, en dat, dat, dat, zit, dat is een nuanceverschil. Hè? En, en dat laatste, dat, dat wil ik dan uh, wil ik wel benadrukken. Dat, het, uh, dat dat eigenlijk de, de houding is hè, die ik dus uh, belangrijk vind, hè, die vrouwen innemen. Dat is ook je drijfveer om er zelf mee door te gaan. Ja. Wie neemt dat stokje over van jou om die haren op de tanden te blijven behouden... en die positie van die vrouw in de sportwereld te oh, verbeteren? Oh, maar die is zoveel verbeterd sinds... Dat uh, is hè? al zo, maar... Ja. Ik denk niet dat je er al bent, of wel? Nou, percentueel gezien niet. Hè? Maar um, het is heel leuk dat dat... Uh, er, zit nu een, er zitten nu twee vrouwen in het, in, het, in het bestuur van de Atletiek Unie. Uh, Sylvia Barlag en Ellen van Lange. Um, ik ben er heel trots op dat ze... Ellen van beid... Lange, even voor alle duidelijkheid. Ja. De gouden medaille ja. op de 800 meter. Ja. ja. Ik um, ben er heel trots op dat ze dus allebei uh, ook lid zijn uh, geweest... Hè, van, uh, van mijn vereniging in hun activiteit. Dus ik ken ze allebei uh, vrij goed. Uh, Sylvia is um, vijf jaar geleden gekozen... in het bestuur van de Europese Atletiek Associatie, de EA En is um, in augustus, wanneer was het? Ja, uh, ja. Eind augustus is ze gekozen in het bestuur van de Internationale Atletiek Federatie... En daar zijn tegenwoordig uh, in dat bestuur zes plaatsen verplicht voor vrouwen. Nou, in mijn tijd zat er geen enkele vrouw in. En als er als een vrouw kandidaat stond, werd ze niet gekozen. Hè, ik herinner mij een congres in Rome in 19... Pff, wanneer zal het geweest zijn... Ik vind het zo leuk, als je 75 bent... tenminste, ik herken dat van mijn vader... dan probeer je alsmaar die jaartallen terug te halen. Ja. Van wanneer was dat en wanneer ja. was dat. En het is altijd nadenken. Ja. Maar goed, een congres in Rome. Sorry. Er was een congres in Rome. Ik denk dat het was in, in 83 of, uh, of 84. En daar zit ik naast... Uh, he, toen was het nog uh, Holland, he, dus H ik zat naast iemand uit Iran of Irak, dat weet ik niet meer. Worden er worden soms nog eens foto's genomen van de mensen... die kun je dan laten kopen. En die Iran, die geeft die foto aan mij. Want hij vond dat een leuke foto van ons twee. Ik zeg, nou, ik zeg, niet, nee, dat moet je zelf houden. Hij zegt, als ik met deze foto thuis kom... He, dat, is, dat is ongeveer een echtscheiding. He, dat, dat, ben... dat kan niet, maar dat soort dingen. Ja, tegenwoordig zijn er zoveel vrouwen actief. En staat dus de mannenwereld ook veel opener daarvoor. Hè? Vroeger was het eh, oude jongens krentenbrood. Met elkaar zorgen we ervoor hè, dat we dus eh, de macht houden. Maar dat is toch, zeker in een sport als atletiek... Hè, waarbij dus net zoveel mannen als eh, vrouwen actief zijn, hè, ongeveer... Hè, is het... Eh, ja, een normale zaak. En nu is het gegroeid naar oude jongens- en meisjeskrentenbrood. Ja. Toch? Ja. Annie Schmids-Broekhoff, je zult het niet geloven... maar het is bijna drie minuten voor zeven. Dus wij zijn inmiddels alweer aan het einde gekomen... van onze uitzending hier op Radio 1, Nachtvluchten bij Max. Maar um, ik heb een doosje vol geluk voor je. En dat is uit handgeschreven papier. Daarin hebben ongeveer... Ik denk 200 papieren rolletjes gezeten. Inmiddels zijn het er veel minder. Dus ik heb wat stutwerkzaamheden moeten verrichten. Want iedere gast mag daar op goed geluk met een pincet... iedere zaterdagochtend een klein rolletje uithalen. En op dat rolletje staat een spreuk. En dat is jouw geluk. Misschien wel voor de komende vijf jaar, totdat je tachtig bent. Tenzij het geen goede spreuk is, dan gooi je hem gewoon meteen weg. Ik ga in de tussentijd even afkondigen, want nachtvluchten van Max is voorbij. We zijn geland in de vroege zaterdagochtend van 29 oktober. En ik was in dit laatste uur in gesprek met voormalig voorzitter van de Knauw waarnemend voorzitter. En sportvrouw in hart en nieren kunnen we wel zeggen. Annie Schmidt broekhoff Vragen en opmerkingen die kunt u mailen via onze site nachtvluchten.fm nachtvluchten.fm. U vindt daar ook een prijsvraag voor een prachtige show van René Schuman en Angel Eye. Tevens staat daar uh, de link van de, de gast van hedenochtend ochtend... of een aantal links. En u kunt daar natuurlijk via die site ook de gesprekken opnieuw beluisteren. Volgende week een splinternieuwe themamaand... waarin alle gasten al bekend zijn, behalve die van 5 november. Dus u en ik blijven nog even in het ongewisse. De techniek hier was in handen van Jimmy van Beek... redactie en regie Barbara Elbert. Samenstelling en presentatie Nora Romanesco. En straks kunt u gaan luisteren... naar. Naar het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. En eh, het laatste woord is aan Annie Smit-Broekhoff met de spreuk. Neem ijzerman, daar word je wijzer van. Nou, ik weet uh, niet helemaal wat ik uh, daarvan moet denken. Of je van ijzer, of de man van ijzer, werkelijk wijzer wordt. Ik vind ja? het ook een hele moeilijke, moet ik je ja. zeggen. Ja. Zullen we zo meteen na de uitzending een tweede nemen? En die nee. laten we dan geldig zijn totdat je de tachtigste verjaardag viert. Ja. Dat is over vijf jaar. Ja, 27 helaas. augustus 2016. Ja. ja, het is niet anders, maar eh, dan moet je mee leren leven, hè? Je moet maar zo denken, de kop is eraf. <laughs> zo is dat. Annie Rustig voorwaarts ja. en moeder. Dank je wel voor het gesprek. Graag gedaan.